Steeds meer werkgevers willen af van afspraken over veilig en gezond werken. Daardoor verslechteren de arbeidsomstandigheden. Dat stelt Mariette Patijn van de vakbond FNV. Patijn merkt dat werkgevers zich steeds harder opstellen. Vooral grote winstgevende bedrijven lijken alleen maar oog te hebben... voor zo laag mogelijke salariskosten... en zo hoog mogelijke uitkeringen voor de aandeelhouders, zegt ze. Toch is Partijn positief over afgesloten nieuwe cao's. In een derde daarvan is gezorgd voor meer baanzekerheid voor werknemers. Het gaat om mensen met een flexcontract die sneller doorstromen naar een vaste baan. In de Turkse stad Midyat is een aanslag gepleegd op een politiebureau. Een autobom bij het gebouw ontplofte en dat veroorzaakt een ravage. Volgens de Turkse premier zijn er drie doden en zeker dertig gewonden. De Koerdische PKK heeft volgens hem de aanslag gepleegd.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 Het weer vandaag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Vanmiddag 18 graden aan zee. 25 graden in Limburg. Morgen is het zonniger. Blijft het opnieuw droog. Smiddags wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het RMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files ze op de 12 naar Utrecht bij Gouda 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een autobrand. Op de A13 Rotterdam-Den Haag een ongeluk. Daarom tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord 5 kilometer. Twee rijstrokken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen zeven kilometer. En dat heeft te maken met de autobrand op de A12. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid. Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. In de sneeuw van Tirol zit Jodelpret en Jodeljo. En ook al is het een cliché, ik zing van Jodelabiye. komen dan die raken scherp grappen? <tie> ja, lacht hij maar even. Zie je daar die blonde vent, het is de skileraar die wenkt Of je onderaan de schans om het afstapje denkt Kijk, hij gaat al naar beneden, ik denk o oh, jodelaar die je Maar hij kan er heel wat van, het is zo'n knappe jongeman Alle dames uit de groep roepen o, oh, wat ziet zie goed Ja, zo'n jodelaar die heeft het in zijn bloed In de sneeuw van Tirol Zit pret en jodeljol Skiën gaat nog niet zo vaardig. Maar potje overlukt al aardig. In de sneeuw van Tirol. Een weekje zonder boerenkool. En ook al is het een cliché. Ik ski van boven naar beneden. Want het leven is waardig. Zonder een jodel Helemaal hopeloos Geen fuck meer aan Ik ben een meisje uit de polder Jodelé, hoedeli, ahoy Ik krijg een hoogtevrees op zolder Jodelé, hoedeli, ahoy In de bergen van Tirol Daar woont mijn lieve hang Tussen Hans en mij is er nooit veel geweest, want Hans heeft watervrees. In the Valley was dat. Na het leuke liedje van uh, Herman Vinkers over sneeuw in Tirol. Uh, was weer aardig nieuws, Herman, hè, want uh, hij heeft van de week. is er een grote ode aan hem gebracht door allerlei artiesten. Die zijn, uh, die zijn werk uitvoerden. Nou, dat is natuurlijk wel als artiest heel leuk als je dat overkomt. Uh, Jules Holland was dit samen met Ruby Turner. En uh, het liedje heette Peace in the Valley. Nou, dan weten we het ook weer. We uh, zometeen meteen natuurlijk onze actie uh, lekker in Zandvoort, dames en heren. De gasten die we hadden, die. Uh, konden helaas wegens kiespijn uh, niet, uh, niet aanwezig zijn. Maar we hebben dat geregeld. We gaan die prijs even goed uitreiken. En dat interview, dat doen we dan wel weer een andere keer. Dat, uh, dat, dat, dat doen we gewoon. Zo zijn we ook weer. Niet waar? Oh, sorry, ik had ja. je schuifje niet open. Wat zei je? Over twee weken. Ja. Oh, ja, geef jij die baby even de fles. Kom op. Ik geef me wel een borst. Ja, dat is ook goed. <laughs> ik zou bijna zeggen: er komt er nog wat uit, man. Ja. Laten we het gewoon netjes houden. Ik heb ja. van de week al gelezen dat het over een oude doos ging. Ja, en wel, ja, ja. Die moet gevuld worden, ja, weet ik veel. Dan ja, ja. gaat goed komen. En dan begin jij over een borst geven. Nou ja. Wat een zootje weer. Oh. Maar het is wel mooi, muziek. Dat wel. Dit is namelijk Roger Hodgson. U weet wel, die ex-pianist-gitarist van Supertramp. Het is wel mooi dit hoor. Luister maar. Roger Hodgson. Rotnaam trouwens om aan te spreken. Hij had een droom. Hij sliep met een vijand. Ook dat nog. Supertramp samen met Rick Davis maar de twee werden het steeds minder eens over allerlei zaken met name de muzikale richting en het moet gezegd dat de grootste hits van Supertramp wel door Roger Hodgson geschreven zijn denk maar eens aan Dreamer, Logical Song eh, noem ze maar op, Give a Little Bit allemaal songs van eh, deze man dus eh, hij ging solo verder dat werd niet zo'n groot succes maar het was toch wel een, een leuk nummer dit And a dream, sleeping with the enemy. Roger Hudson. Nou, Supertrap is ook zonder Hudson... ...nooit meer geworden wat het, uh, wat het was natuurlijk. Het was gewoon die combinatie van die twee. Ja... Dat, dat maak je meer mee in de popmuziek. Lennon en McCartney waren ook heel groot en los van elkaar, ja, toch niet dezelfde magie als die ze samen hadden. En dat was bij Supertrump eigenlijk net hetzelfde. Het blijft mooie muziek. Had a dream sleeping with the enemy. Klinkt wel lekker gewoon. Dat is het heerlijke van, uh, van zo'n medium als Spotify. Hè? Dat je Zo'n lijst krijgt elke week. En dan kom je iedere keer weer dingen tegen. Ik, kom daar, ik ontdek daar elke week echt dingen in. Ja, daar heet het ook Discover Weekly. Maar dat is ontzettend leuk. Als u uh, premium Spotify hebt, dan krijgt u dat ook. Dat is heel leuk. Het is een beetje gebaseerd op... Uh,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 Wat uh, wordt het vandaag? Geen gast vandaag. Nee, nee, nee. die heeft kiespijn. Ja, die moest uh, met spoed naar de tandarts. Ja. Dus die komt de uh, 22e. Ja. Maar we trekken natuurlijk wel de prijs. We trekken wel ja, de prijs. Duur, he? We, duur, we duur. hebben allerlei mensen opgerekend. Inderdaad. Heb je trouwens gere... Ja, ik weet niet, zit wel op de 450. Volgens mij wel. Hè? Uh, 447 of 448 was het ah, Wat ik laatst keek was 448. Ja. ja. Mooi, hè? Nou goed, ja, hè? Bijna snel. op de 4,5, daarmee. Ja, oh. hartstikke mooi. 4,500 bedoel ik dan. Zeker, ja. Zo. Hey, uh, nou ja, dus uh, we gaan er maar trekken. Bleem, uh, aan, ja, de, de notaris staat erbij. Ja. Dus uh, we gaan. Uh, ogen dicht, even roeren. Uh, ogen dicht, even ja, roeren. Dames en heren, ze roert nu. <laughs> Kijk, ik heb wel een beetje. Tromgeloffel erbij. Dat klein dat, beetje. Dat, uh, ja, dames en heren. Nou, gaat even. Beuzelen. Kom zo, hoor. Let op. De Wibbal is. Tieneke Koper. Van harte gefeliciteerd, Tineke. Tineke Kopen! Ah. Nou, Tineke, van harte gefeliciteerd. Wat krijgt ze eigenlijk? En van wie? Want dat hebben we nog niet verteld. Moeten we even vertellen. Natuurlijk. Een drie drieganging diner, inclusief één welkomstdrankje van uh, Chef Thomas Café en Catering in de Halterstraat. In de Halterstraat? Ja. Nou, die Tineke is dan maar weer een bofbips. Dat vind ik ook. Zeker. Ja, want dat schijnt heel lekker te zijn met je Chef Thomas. Ja, maar. zeker. En gezond. En gezond? Ja, gezond eten. Gezond eten. Okay. Moeten we allemaal eigenlijk... Nou, moeten we allemaal. Ja. Maar bij Chef Thomas is het helemaal goed. Ja. Goed. Uh, nou, hij komt, uh, of zij, ik weet niet wie het is. Ja, uh, zij denk ik. Zij, niet. Debbie. Die komt uh, als ze de tandtouchen toelaat over twee weken. En uh, in ieder geval, Tineke mag lekker drie gangen gaan dineren bij. Ja. Oh. Wat oh, een ja. bofbibs, hè? Ja. We ja. kunnen Ge er mee. Nou, winnen. we het we nooit. hè. We mogen nooit wat. Nee. wij mogen ook niet meedoen. Nee. Nee. Wij gaan keer, als we nou een andere keer zo'n actie doen, gaan wij inschrijven. Ja. Dan gaan wij winnen. Dat vind ik, ik wel nog niet de woensdag. Nee. Dat gaan wij meedoen. Ja. <laughs> Laten we gewoon twee andere woensdag een keer presenteren. Dan gaan wij, gaan wij meedoen. Maar ja. nou, we weten dat we niet winnen. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> nou, we gaan nog even luisteren naar Deodato. En al zo sprak Sarah Dustra. Sarah Toestra, 2001 Space Odyssey. Dat was hem. oorspronkelijk natuurlijk een klassieke compositie van Richard Strauss. En uh, begin 70'e jaren kwam Deodato met deze bewerking... En ik weet me nog te herinneren dat de familie van de nazaten van Richard Strauss daar niet blij mee waren. Zelfs geprobeerd hebben om het te verbieden, dat is niet gelukt. Ja, dat is niet gelukt, want het kwam gewoon lekker uit en het werd ook gewoon gedraaid. En ik heb zelfs de LP nog maar opstaan. Deodato, dus. En alzo sprak Zarathustra. Van Richard, Strauss Als componist. En nu een lekkere funkbewerking. Ja, een beetje jazzy. Wel lekker. Gewoon. Goed, we doen nog één plaatje. En dan gaan we naar het nieuws van half twee. Want dat komt er ook zo weer aan. En. Uh, dit is uh, de oorspronkelijke versie van het nummer Let's Work Together. Later nog eens gedaan door uh, Brian Ferry. Stand Divided We'll fall Today, Let's stick together let Let's work together This can't eat Come on Come on Let's work together of is dit lekker? Kent Heat, u kent ze natuurlijk nog van On The Road Again en in, uh, in Going To The Country uh, Ben trad ook natuurlijk op tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969 uh, dat is ook alweer een heel lang geleden trouwens dat uh, 46 46, hè? Ja, 46 jaar dit jaar denk ik even denken hoor, 1969 2016, nee dat is alweer uh, 47 jaar geleden Jongen, jongen, jongen. In 2019 gaan we het 50-jarig bestaan vieren, denk ik. Van Woodstock of zo, weet ik veel. Maar goed, in ieder geval, dit is Kent Heat. En uh, het nummer dat heet Let's Work Together. Het is later nog eens dunnetjes overgedaan door Roxy Music, uh, Brian Ferry. Toen heette het Let's Stick Together. Maar het is gewoon hetzelfde nummer. Dat dan weer wel. Het nieuws...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 Vrijdag 10 juni is er weer een Theo Hilbers vismaaltijd bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein 10. Er is ruimte voor 250 visliefhebbers. Kaartjes kosten 13,50 euro per persoon en de vis komt vanaf 5 uur op tafel. Ook op vrijdag 10 juni kun je in Theater de Krocht in Zandvoort naar een Evening Wit Hezelbel. Zij spelen Songs of Life, Love, Struggle en Trimes. Kaartjes kosten 10 euro per persoon en zijn te koop bij Bruna Zandvoort, het Wapen van Zandvoort en bij het Theater de Krocht.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 Naan zee komt de temperatuur helaas niet hoger dan een graad of 16. Dit was het weer. Listen to her music and try a litany Ja, Masada, Nederlandse band. Uh, bestaande hoofdzakelijk uit uh, Molukse mensen. Daar zou ik nog helemaal niks mis mee. Uh, fantastische band trouwens hoor. Een beetje geïnspireerd natuurlijk door het geluid van, uh, van Carlos Santana en zo. Maar uh, het zwingt als een trein en daar gaat het om. Ja. Uh, Masada. Heerlijk. Um, hoe kwam je erop eigenlijk? Nou, het komt eigenlijk uit een grijs verleden. En ze hadden ook een, toen in die tijd een nummer, het heette Sayang E. Ja. Een heel rustig nummer. Ja, Indonesisch volksliedje juist, of zo. Of een ja. luxe volksliedje, denk Klopt, ik. Klopt, ja. ja. En toen dacht ik, nou, dat vind ik toch wel een beetje voor CFM Lunch. Ik weet het niet hoor. Ik kies ja. maar een ander nummer. Dat is wel ja. mooi. Ja, dus maar dit, deze. dit was mooi gewoon. En toch? ik hoor eigenlijk weinig van ze nog, vind ik. Te volgens mij, nee, volgens mij draait ze niet meer de... Die mensen. Nee, ik nee, denk het niet. Maar ik zal dus nakijken of ze nog actief zijn. Maar ja. volgens mij niet meer. Oké. Okay. Out the '60s, grooving. van de Young Rascals. Een bandje uit Amerika vandaan. En um, dit nummer, dat heet Grooving. En dit was een remake, zeg maar. Een cover van Paul Carrick. En kon klonk lekker. Ja, gewoon een lekker nummer. We gaan even naar de Adele. Een eerste singeltje afkomstig van het album 25. Send my love to your new lover. Ooh. This was twee meisjes hier, maar ik heb ze niet horen praten nog. Maar ik ben er ook wat van, hè? Die zijn nog veel erger gaat van die meisjes. Oh, is dat zo? Ja, zeker. Dat meen je niet. Ik kun er echt wat van. Oh. En dan gaat het meestal over meisjes. Ja. Ook dat nog. Dat zou kunnen. Dit is uh, de laatste plaat, denk ik, zo'n beetje voor vandaag. Alweer zo'n lekkere Toto. En het heet Pamela. Zit Zandvoort Lunch er alweer op? We hebben de lunch ook op. Heerlijk broodje, trouwens. Mag je vaker doen als wel hoor. Heerlijk. Uh, het heet. Hoe uh, heet het? De oh ja, dit heet. Uh, ja, zo heet het met, uh, Pamela, zo heet het met. Ja, en uh, we gaan eruit. Want het is uh, tijd. Nou ja, we gaan er niet uit. Maar uh, dit programma zit erop en we gaan zo verder met de Viniulieren. Geen vinyl vandaag, want de LP die ik wilde draaien... die kan ik nergens meer vinden. <coughs> ik weet echt niet waar die uit hangt. Dus het wordt weer eens een keertje, als het wat koeler wat is... die hele platenkast uitzoeken. Hij moet ergens staan, maar ik weet niet waar. Voor nu, nou bedankt voor het luisteren. We gaan zo verder met de vinyljaren. En het is Paul Simon dag vandaag, hè. Ja, dus uh, we gaan veel Paul Simon draaien... En een aantal mooie goede nieuwe binnenkomers uit de vinyl 50. Tot zo. Ingrid, bedankt weer hè. Ja hoor, Ruud. Tot de Tot volgende, volgende week. week.